Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij de massale demonstratie in het centrum van Barcelona... zijn rellen uitgebroken. Een klein deel van de half miljoen betogers... stak vuilcontainers in brand en bekogelde de politie. De demonstranten zijn boos over de veroordeling... van negen Catalaanse separatistenleiders afgelopen maandag. Eerder vandaag liepen tienduizenden mensen... vanuit verschillende steden over de snelweg naar Barcelona. Daar verzamelden ze zich bij publieke gebouwen... en toeristische trekpleisters.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 De pakketbezorgers van PostNL komen voortaan geen tweede keer langs met een pakketje. Als de klant of de buren niet thuis zijn gaat het pakket daarna direct naar een PostNL locatie waar mensen het zelf kunnen ophalen. PostNL zegt dat mensen die de eerste keer niet thuis zijn de dag daarna vaak ook niet thuis zijn. En ook willen klanten dat het pakketje direct naar een ophaalpunt wordt gebracht zodat ze zelf kunnen kiezen wanneer ze het ophalen. De Amerikaanse astronauten Christina Koch en Jessica Mayer... hebben geschiedenis geschreven door samen een ruimtewandeling te maken. Nooit eerder bestond een team van ruimtewandelaars uitsluitend uit vrouwen. De twee moesten het internationaal ruimtestation uit... om een defect onderdeel van de elektriciteitsvoorziening te vervangen. Koch maakte eerder al een ruimtewandeling. Voor Mayer is het de eerste keer. Zij is de vijftiende vrouw die een ruimtewandeling maakt.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 Er staan nog files op de A2 Amsterdam richting Den Bosch... tussen Breukelen en Utrecht, zes minuten vertraging. De N200 Amsterdam richting Halfweg tussen de aansluiting met De Ring... en Halfweg tien minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Lege, le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 Dit is ZFM met nu. ZFM het Weekend In. Uw presentator is Bastiaan Torenend. Ja, welkom, dames en heren. We zijn er weer. ZFM het Weekend In. Het programma om u in de stemming te brengen. ...voor een weekend vol feesten en muziek. En hoewel het duidelijk herfst is... ...de regen en wind ons sneller bij de open haard laten zitten... ...dan dat je uit je plaat gaat. Um, gaan we dat nu natuurlijk nu wel doen met deze plaat. Q2 van x Steps. Ja, en de komende twee uur hoort u weer de beste trance House, EDM en Danceplaten. ZFM, het weekend Ja, de winterregen waren veel aanwezig vandaag. Maar ik weet niet of jullie het gemerkt hebben. Maar de zon liet zich ook best regelmatig zien. Vanmiddag zat ik nog in de auto. En uh, de winterjas die ik aan had was veel te warm voor de felle zon. In de auto dan tenminste. Maar als je naar buiten gaat, hou er rekening mee. Het is koud, het regent en nat. Dus trek je winterjas aan. Hier zijn Paul van Dijk en Ravel Ostmeil met Moments With You. van Dijk begon zijn carrière in 1991. En zijn allereerste single was The Perfect Day. Die onder de naam uitbracht The Vision of Shiva. In 1998 maakte het brede publiek kennis met Paul van Dijk. Toen hij de e-work club Mix van de oorspronkelijke in 1994 uitgebrachte For an Angel van zijn debuutalbum uitbracht. Zijn doorbraak uh, was echter met Out there in Back uit 2000. Dames en heren, dan gaan we terug in de tijd. beetje foute plaat. Maar goed. Fout is goud, zeggen ze altijd. LSDJ met Will I Ever. Dansgroep LSDJ. DJ. Met Pronti en Kamani, Wessel van Diepen, Dennis van der Riesen en DJ Jurgen. Judith Anna Pronk, die eigenlijk een make-up error artist was. 2014 keerde ze terug in een iets andere samenstelling. En Alice DJ, zoals ze vroeger heette, geschreven met D-E-E-J-A. Ik zei, werd gewoon Alice DJ. Dus gewoon d j dames en heren, dan is het alweer tijd voor het weerbericht voor het komend weekend. Nou, komende nacht wordt het ietsje kouder. Het is nu 13 graden ongeveer. Het wordt ongeveer 10 graden. Het zal nog een beetje regenen. Hier en daar. Ze verwachten nu rond de 8 uur dat het gaat beginnen. En in totaal, als ik zo kijk, zal er dus zo ongeveer 10... Nou, ongeveer 2 mm vallen vannacht. En dan morgen morgen wordt het uh, nog steeds een koude dag 11 12 misschien 14 graden halen we misschien net in de middag zal er een beetje zon zijn misschien krijgen we weer net zo'n mooie regenboog als we vandaag hadden pas rond 4 uur wordt het even echt droog daarvoor zal er continu nog een beetje regen vallen maar voor degenen die de regen zullen missen, om vijf uur begint het gewoon weer te regenen. De nacht wordt het weer ongeveer 10, 9 graden. Het blijft af en toe regenen. En dan zondag. Zondag wordt het ook niet warm. Ook weer maximaal 14 graden. Een beetje hetzelfde als zaterdag. Alleen zijn er meer momenten dat het gewoon droog is. Het lijkt erop dat bijna de hele dag droog kan zijn. En ergens in het middaguur misschien een spatje. S'avonds is het bewolkt. En het daalt dan weer rond de 10 graden. Dat was het weer voor dit weekend. En dan het weer voor de komende 14 dagen. De komende dagen wordt het geleidelijk zonniger en neemt de kans op neerslag af in Zandvoort. Overdag wordt het ongeveer 14 graden. Dat is niet veel anders dan het nu is. En s'nachts blijft de temperatuur rond 9 graden liggen. De wind zal matig en windkracht 3 zijn de komende 14 dagen. En vanaf donderdag wordt het overdag kouder met temperaturen rond de 12 graden. Dus het wordt wel kouder, maar wel mooier. start naar ZFM het weekend in ZFM Het geluid van Zandvoort U weet het weer Dus u bent voorbereid om lekker te gaan weesten Here is DJ Junior and private law. I love to you. Yeah, yeah, Private love, let me give my love to you Ja, en dan weer een oudje. Dit is de originele mix... van de Atlantic Oceans... Waterfall... Mensen die het niet wisten, er staan nu een hoop mensen heel hard te feesten, want het Amsterdam Dance Event is bezig. Vandaag en gisteren en morgen is er ook nog. Alleen voor morgen zijn er nog enkele kaarten te krijgen, maar het zijn wel de duurste. 82 euro per kaart. Het geluid van Zandvoort. Ja, daar zijn ze weer. Een van mijn favorieten. Bassjackers met Fireflies. We zijn toch met de base bezig, dus Blaster Jacks met Heartbreak. It's beating so loud Pounding out a rhythm through the air Empty bottles have to drown it out Cause you're gone and it weer in 2019 met een goede bekende Chesto met WoW Weekend in ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren. Dan zijn we weer. Bij wat nieuwtjes in Zandvoort. Een van de nieuwtjes is natuurlijk... dat sinds enkele dagen een protest is tegen de protestanten. En dan bedoel ik niet het kerkgenootschap. Dan bedoel ik de mensen die protesteren tegen de Formule 1. Want er zijn nu steeds meer zandvoorters die opstaan en zeggen wij willen de Formule 1 wel. Met posters en met fietsen proberen ze te bereiken dat alle protesten tegengaan. En dan hebben we nog een klein nieuwtje. En dat is natuurlijk over onszelf. Ben jij nou degene die graag ook radio wil maken? Wil je een eigen programma of wil je je aansluiten bij een programma? Ik bedoel, we hebben meer genoeg programma's en we zoeken altijd nieuwe presentatoren. Dan hebben we hebben een ochtendprogramma, een lunchprogramma en natuurlijk verschillende avondprogramma's. Ook dit programma, als jij hiervan houdt. En je zou dit samen met mij willen maken. Geef je dan op via ZFM. Of bij ZFM. www.zfmzandvoort.nl Wij zoeken jou. Ook verslaggevers. En ook mensen die gewoon een keertje wat willen doen. Meld je aan. Ga het gesprek aan. Want ik weet zeker. Je kan wat voor ons betekenen. Vergeten, we gaan straks weer naar het nieuws. Maar ja, daarna zijn we nog een uur te horen. U luistert naar ZFM, Zfm Het Weekend in. ZFM. Het geluid van Zandkoort. is communication. Van David Gravel. Natuurlijk onze bekende Nederlander Armin van Buren. En er zijn wel eens mensen die vragen aan mij, waarom draai je het zo vaak Armen van Buren? Maar ja, het is toch een van de betere DJ's, Nederlandse trots. En op trendsgebied ziet hij ons nog steeds wel behoorlijk toonaangevend. Plaatstijd nummer 3 van de wereld. Als DJ zijnde. En ook, niet vergeten, momenteel vanavond en morgen... Amsterdam Dance Event. Ja, dames en heren, en dan gaan we zo meteen alweer over naar het nieuws. Maar. Na het nieuws zijn we gewoon weer terug. Met Zetten We Met Weekend In. Wij brengen jou de beste platen. Voor in een feeststemming te raken. Mocht u meekijken op de live. Talk de webcam, dan ziet u af en toe een jongetje rondvliegen. Dat is weer mijn zoontje. Die is er weer bij. En die houdt ook van deze muziek. Al vindt die YouTube-filmpjes toch iets leuker.